vijf uur remonteree met het TNOS-journaal. In de Mariapolder in de buurt van Moordijken is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Dat staat in een rapportage van het RIVM. Boeren hebben in de weilanden bij het uitgebrande chemiepak roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. De stad Brisbane in Australië wordt bedreigd door een watersnoodramp. In en om Brisbane wonen bijna 2 miljoen mensen. Bijna 20.000 huizen in de stad zullen blank komen te staan. Morgen wordt het hoogste waterpeil in de rivier, de Brisbane, verwacht. Overstroming in de stad Queensland kost al aan zeker 10 mensen het leven... en nog ruim 90 mensen worden vermist.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 In Gelderland woedt een uitslaande brand in een koelopslag. In de loods in Beneden Leeuwen zijn op het moment van de brand geen mensen aanwezig geweest. Volgens de politie kan de brand niet overslaan dankzij brandweerende muren. Wel controleert de brandweer de plek op de aanwezigheid van asbest en chemische stoffen die mogelijk zijn vrijgekomen uit de koelinstallaties. En dan het weer. Droog. opklaring in het Noordoosten rond nul. In de rest van het land is het ruim boven nul. Vanochtend neemt de bewolking weer toe. Vooral vanmiddag. Vanavond is er regen en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kambran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 12 januari en welkom bij het tweede uur van Nu Al Wakker Nederland, het komende uur op Radio 1. Horen we hoe het gaat met de verkoop van de dvd's van het CDA-congres? Bellen we met Marianne Thieme over de q -courts. En hoort u alles over de vakantiebeurs in Utrecht. Ja, en het wordt vandaag plaatselijk 10 graden in Nederland, dat denkt u heerlijk. Maar wist u dat in Vietnam het ook 10 graden is en daar de scholen zelfs dicht zijn gegaan? Uh, want het is daar veel te koud. Maar we, we, want we, we bellen met onze correspondent uh, in Vietnam... maar dat lijkt niet helemaal te lukken. Dus we gaan eerst de muziek uh, luisteren van Simply Red, Sunrise. Het 5 over 5. U luistert naar Radio 1. En komt al in de zomerse sfeer met Sunrise van Simpliet. En dat kan kloppen, want we gaan het komende kwartier hebben over vakanties. Ja, omdat de vakantiebeurs vandaag geopend. Vakantieliefhebbers kunnen daar vanaf vandaag naartoe in Utrecht. De lijstjes met de best bezochte vakantielanden, die kennen we onderhand wel. Spanje, Frankrijk en Italië die vormen altijd de top 3. Maar wij van WNL wilden wel eens weten welke landen echt helemaal uit zijn. Waar kun je als Nederlandse vakantieganger beter niet heen? Esther Wieber, um, die uh, hangt niet aan de lijn. Hangt ook weer niet aan de lijn. Ja, het, valt weg. het is enorm weg. De hele is, telefoon is stuk, man. Het is uh, een woensdagochtend. U kunt trouwens inbellen met, door te vertellen waar wilt u nou toe wilt op vakantie. Heeft u uw vakantie al geboekt of heeft u nog geen idee? 0800-1121. En hopelijk valt u dan niet weg. 0800-1121. Goed, we gaan proberen om daar later nog op terug te komen. Maar eerst gaan we het hebben over uh, relaties. Heeft u al een zomervakantie geboekt? En met wie gaat u dan? Met uw partner. Volgens velen is op vakantie gaan namelijk de ultieme test voor iedere relatie. Fianna Brouwer, relatiedeskundige, die weet daar alles vanaf. Goedemorgen mevrouw Brouwer. De helft van alle relaties loopt op de klippen. Hoe kan dat? Nou, je begint eigenlijk um, aan de relatie in de verliefdheid. En de eerste keer dat je echt met elkaar op vakantie gaat... dan ben je voor het eerst langere tijd bij elkaar. In die langere tijd bij elkaar zijn, dan langzamerhand komen de negatieve eigenschappen van ieder naar boven. En dat gaat irritaties geven en daardoor krijg je ruzie. En uh, dat kan wel eens zo erg worden dat je dus uh, op de klippen gaat lopen. Dat ja. het dus echt uit elkaar gaat. Dus het zit er nog niet zozeer in dat die vakantie slecht is voor je relatie... ...maar meer dat je normaal gesproken elkaar zo weinig ziet... ...dat je niet weet hoe vervelend je elkaar eigenlijk vindt. Ja, precies. Langere ja. tijd bij elkaar, dat is ook als je gaat samenwonen. Dat is uh, een soort idee. Als je langere tijd bij elkaar bent, dan kan je dat mooie gezicht niet ophouden. Um, wat in de verliefdheid heel makkelijk gaat. En uh, als je elkaar dan weer ziet, dan ben je weer helemaal vol van elkaar. Maar als je langere tijd bij elkaar bent, dan komen ook de irritaties naar boven. Maar dat vind ik toch wel opmerkelijk. Want op vakantie, je hebt niet echt stress. Ik bedoel, als je samenwoont, dan moet een uh, stofzuiger en ander moet afwassen. Op vakantie ben je een beetje, uh, weet ik veel, een wandeling aan het maken of op het strand en het liggen. Wat kan daar nou verkeerd aan? Nou, je hebt natuurlijk wel verwachtingen. Uh, de ene is natuurlijk uh, misschien wat, wat actiever dan de ander. De ene wil uh, op het strand liggen, de andere wil gewoon dingen gaan ontdekken. Um, je gaat uh, met elkaar uit eten, maar um, regelmatig uit eten. De ene neemt misschien veel duurdere dingen dan eigenlijk uh, zou moeten. Dus het geld gaat sneller op. naar nou, allerlei soorten van dat dingen, je koffer wordt niet gedragen... Um, je, je dacht dat je met z'n tweeën zou zijn, maar de, de ander is voortdurend ook, uh, betrekt anderen erbij. Dus de verwachtingen die je hebt over de vakantie, die kunnen we nog wel eens tegenvallen. Het zijn eigenlijk dezelfde vitiele ruzietjes als waar, van die bejaarden die al, al 60 jaar samen zijn nog over kunnen kibbelen. Ja, precies. Dat, oh. uh, dat, dat, dat begint daar. Het het klinkt eerst, als je langere tijd bij elkaar bent, begint het daar. Het klinkt redelijk hopeloos, want eigenlijk zegt hij dus... iedereen irriteert elkaar gewoon, dan kunnen we verder ook weinig gaan doen. Ja, maar dat is ook wel de opzet hè, van een relatie. Ja, is dat zo? Ja, ja. Verliefdheid heeft namelijk een functie. Er zijn ook twee delen in een verliefdheid. De ene kant is een hele bewuste kant, en de andere kant is een onbewuste kant. De bewuste kant is heel duidelijk. Je, je valt op een bepaald soort type... Dus uh, hey, daarvan kan je zeggen: ik hou van blond lang en uh, iemand met een vrolijk karakter. Maar onbewust ben je op zoek naar iemand met een heel specifiek pakket negatieve eigenschappen. Dit vind en ik negatieve... lastig te geloven. Je bent op zoek naar iemand met een specifiek pakket negatieve eigenschappen. Je bent op zoek naar iemand die op bepaalde vlakken irriteert. Ja, die negatieve eigenschappen die komen namelijk overeen met de negatieve eigenschappen van jouw opvoeders. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld um, iemand die behoorlijk uit zijn dak kan gaan, of iemand die um, jaloers is, of uh, nou, dat, dat soort negatieve eigenschappen, die zijn ook bij je opvoeders voorgekomen en daardoor is er een ontwikkeling bij jou gestagneerd. Als jij niet de liefde krijgt en de aandacht krijgt die je graag zou willen, dan stagneert er iets in jou. Wat gebeurt er later dat je eigenlijk op zoek gaat naar iemand die... waarin je dat herkent. Um, als je gestopt bent in de tweede klas met uh, rekenen, en je wil als je volwassen bent meer gaan rekenen, dan zal je terug moeten naar die tweede klas. Dat is eigenlijk wat het onbewuste ook doet. Die, die brengt je terug naar de stagnatie waar jij bent, en dat vind je in de andere persoon. En dat is wat verliefdheid doet, die bedekt dat. En ja. dat is vaak het Um, naar koos van de natuur. Stel, ik heb een vriendinnetje en ik zou het leuk vinden... om daarmee op vakantie te gaan komende zomer. Ja. Wat moet ik nou doen om te zorgen dat we niet op de terugweg huilend... en uh, in ons eentje terug in de trein zitten? Um, nou, die irritaties die gaan toch komen. Dus het is al bewust. Als je al bewust bent dat die irritaties gaan komen... dan, ja, het vervelende antwoord is toch altijd... je moet erover praten met elkaar... Dus stel, stel, jouw geliefde neemt altijd iets duurders in een restaurant dan jij. Dan moet je niet zeggen, jezus, trot. Neem nou eens iets wat ik ook kan betalen. Maar dan moet je gewoon geduldig wachten. En dan als je, als je de volgende dag weer aan het zwembad ligt, dan zeg je... Nou... Waar zullen we vanavond dus heen gaan? Zullen we eens naar een ander restaurantje gaan? Waar het niet zo duur is. Kijk, dat is nog een handige tip. Dankjewel Fiona Brouwer, relatieteskundige. Onze telefoon is uh, hopelijk definitief onoverleden, want dit werkt in ieder geval. Ik probeer het gewoon nog een keer met de ANWB namelijk. Vakantieliefhebbers kunnen vanaf vandaag naar Utrecht voor de vakantiebeurs. De lijstjes met de best bezochte vakantielanden, die kennen we onderhand wel. Spanje, Frankrijk en Italië, de top drie. En wij van WNL vroegen ons af welke landen helemaal uit zijn. Waar wil je niet gezien worden? Esther Wieber van de ANWB, die zocht het voor ons uit. Goedemorgen mevrouw Wieber. Ja, goedemorgen. Is dit de periode waarin de meeste zomervakanties al worden geboekt? Zo vroeg ja, in het, het jaar? Ja, dit is nog steeds uh, inderdaad de periode dat de meeste zomervakanties worden geboekt. Nog steeds? Ja, ondanks het feit dat wel steeds meer mensen inderdaad uh, korter voor vertrekken hun uh, boeken, Zie je nog steeds dat uh, het allergrootste gedeelte in januari en februari hun uh, zomervakantie boeken. Ja, ik zou toch eerder zeggen nu al. Dat mensen nu al hun vakantie boeken, ik vind het wel redelijk vroeg, maar ben ik ja, misschien raar. Ja, dat is inderdaad ook redelijk vroeg. Alleen we, zitten nog steeds, uh, we hebben nog steeds te maken met schoolvakanties. Waarbij er toch een bepaald hoogseizoen is wanneer je op vakantie wil gaan. En waarbij schaarste nog steeds aanwezig is. Ja. Dus wil je echt, uh, echt uh, weten dat je die ene bijzondere vakantieplek hebt, dan raad ik toch echt aan om, uh, om, de, om de vroeg te gaan boeken. Ja goed, zodra het zomer wordt, trekt Nederland collectief naar Frankrijk. Ja. Um, Welk land wordt nou door de Nederlandse vakantieganger niet meer zo gewaardeerd als een paar jaar terug? Nou, eigenlijk is het goed om inderdaad eens te kijken van wat, wat tien jaar geleden inderdaad geboekt werd en wat er nu geboekt werd. Het is namelijk niet zo dat er geen landen uh, niet meer in trek zijn. Dat is niet het geval. Wat wel het geval is, dat je ziet dat er grote verschuivingen zijn in type vakanties of type bestemmingen um, ja. plaatsen binnen een land. Maar dat bijvoorbeeld Frankrijk niet in trek is of dat Griekenland niet meer in trek is, dat is gewoon, dat is niet het geval. Nee. U, u heeft voor ons een top vijf gemaakt hè, van landen die nu minder gewaardeerd worden dan een paar jaar geleden. Ja, ik heb een top vijf gemaakt en ja, niet met landen minder gewaardeerd, maar waar ik wel verschuivingen zie. Ja, laten we beginnen met de nummer vijf. Welke is op vijf geëindigd? Nou, ik heb niet zo specifiek op okay. nummer van één tot met vijf. Maar wat, uh, wat bijvoorbeeld, uh, wat je ziet, is uh, zeg maar. Ik neem bijvoorbeeld Oostenrijk. Oostenrijk, uh, ja. waar je tien jaar geleden ziet, veel mensen gingen met gezin ook op vakantie hup de bergen in. Dat gebeurt nu nog. Alleen wat zij vroeger deden was dat zij uh, op eigen gelegenheid uh, gingen. En wat ze nu doen, is dat ze veel uh, gezinnen ook all inclusive uh, hotels boeken in Oostenrijk. Okay. Waarbij eigenlijk alles georganiseerd wordt voor, uh, voor de kinderen, voor het gezin. En waarbij uh, leuke activiteiten gedaan worden. Het okay. dat... tweede Ja, precies. Ja. Nummer twee, wat ook uh, wat heel erg opvalt, is bijvoorbeeld bij verre vakanties. Neem bijvoorbeeld Thailand. Uh, naar... Thailand is uit? Nee, Thailand is helemaal juist niet uit. Thailand is heel erg in. Maar Thailand uit is wel twee weken naar Phuket. Ja, precies. Dat is wel uit. En okay. dat was vroeger, ging je daar ook een charter heen? Phuket kan niet meer. Twee weken naar het strand op Phuket. En nu is het heel erg in om, om juist een rondreis in Thailand te doen. En uiteindelijk één of twee uh, of drie dagen zeg maar, op het strand nog te genieten. Het derde land. Derde land, wat ik ook een, een, een verandering uh, heel erg sterk vind, is uh, Spanje. En wat vroeger uh, in het uh, hoogseizoen uh, ook, uh, wat je ook heel erg ziet, Spanje was vroeger echt heel erg geconcentreerd hoogseizoen. En dat bedoel ik juli augustus mee. Zie je nu een uh, grote verspreiding uh, van. Uh, april tot met oktober en ook nog een winterseizoen, maar ook juist echt wederom uh, wat je ziet uh, de grote bulkbestemmingen als stormerlinen en Benidorm, dat dat wat minder wordt en dat je wat meer krijgt van mensen ja. die dus naar de authentieke plekken gaan, bijvoorbeeld als een gaan Vier. Dan nou, vier heb ik uh, eigenlijk een beetje het kamperen gezet. En dat is helemaal ook niet uit. Maar daar is ook wel iets interessants aan de hand. Want bij kamperen zie je namelijk... Je hebt nog steeds de, de, de grote groep kampeerders in, ne in Nederland. Mm -hmm. Maar die wordt eigenlijk misschien alleen maar groter. Omdat het ook door een, ja, een soort nieuwe doelgroep uh, bij komt. Een soort van clamping. En dat is een beetje het luxe kamperen. Ja. Wat, dus, hoe zei u? Clamping. Klamping. Je doet alsof ja. je het kent, Kameran. Uh, ja, maar clamping. het is helemaal niks. Ja, het is dus inderdaad het luxe kamperen waarbij je... Uh, He, uh, wel de faciliteiten van het idee van accommodatie. He, dus je huurt een, uh, een tent of een soort van accommodatie, maar wel luxe, een, ja. een luxe. Uh, en niet zeg maar het idee van uh, met je eigen tentje gaan, uh, gaan zitten op een, uh, op een, uh, op een campingplek. Ik zal... Dus dat wordt eigenlijk alleen maar groter, die uh, kampeerersgroep. Ik zal Bastiaan de ANWB campinggids dit jaar cadeau geven op zijn verjaardag, maar ja, de vijfde maar nog. Ja, dat zou ik zeker doen. De vijfde. Ja. En het feit wat ik ook een groot verschil vind, is met tien jaar geleden, is er eigenlijk de stedentrips. trips. Ah, je vroeger, uh, altijd altijd uh, Londen, Parijs, laat ik zeggen, dat zijn nog steeds de grootste steden hoor, waar mensen nog naartoe gaan. Is er een, een enorme uitbreiding aan mogelijkheden. En dat heeft gewoon te maken ook met. Uh, ...met de makkelijkheid om iets te boeken om richting een stad te gaan. Dus uh, ook de, de landen bijvoorbeeld in uh, Estland, Letland, Litouwen... Uh, daar, ...ook daar zijn stedentrips naar. Wat vroeger eigenlijk een beetje beperkt ja. heeft tot uh, Spanje... ...en dan eigenlijk uh, Frankrijk en Londen. Ik ga zo vaak mogelijk naar Rome. Ben ik nu heel erg uit? N nee. Helemaal niet. Nee, er is ook, en dat vind ik ook wel even belangrijk om te zeggen... er is niet, zeg maar, een land of een stad is echt uit. Het is, he, overal kom je Nederlanders tegen. Alleen, er is wel een verschil, zeg maar, in he, de manier van op vakantie gaan... en, ja, en wat misschien wat meer de bijzondere vakantieplekken van de AWB... ook die wij nu eh, promoten, is wat meer, zeg maar, naar voren te halen. Maar nou is er één plek die ik toch wel heel erg mis in dit rijtje? Uh, en dat is, denk ik, de vakantiebestemming... waar het afgelopen jaar het meest over te doen geweest is... Gerso, Nisos. Gerso, Nisos. ja. Gerso is ja, Gerso is natuurlijk wel de doel. Het is een doelgroep van jongeren. En ik denk dat uh, ja. als je als ik naar Kreto, uh, Kreta kijkt en naar Gersonisos, als dat bijvoorbeeld tien jaar geleden, ja, daar gingen heel veel mensen inderdaad naartoe. Dat is ontwikkeld naar een soort van jongere, jongere bestemming. Ja, daar zit ook een ontwikkeling in. En als je ja. naar Kreten gaat, en er, uh, met je gezin, ga je inderdaad vaak niet naar persoonlijk, mm -hmm. Zoals zit je vaak in Malia in die buurt. Oké. Okay. Ja. Nou, het Oostenrijk, Phuket, Spanje, kamperen en stedentrips, die zijn een verandering onderhevig. Dankjewel, Esther Wiebe van de ANWB, om uh, ons bij te praten over mm -hmm. alle vakantietrends. Dankjewel. En we blijven nog even bij de vakantiebeurs, want dit waren de normale vakanties en de weekendjes weg. Maar er zijn ook peperdure vakanties. Reisbureau Quoni Reisbureau stelde speciaal voor ons de meest luxueuze vakanties samen. Dat kost dan een smak geld, maar dan heb je ook echt wat. Arjen Nijdam van Quoni Reizen kan ons hier alles over vertellen. Goedemorgen meneer Nijdam. Ja, goedemorgen. We net, net dat in januari de meeste dingen toch wel een beetje geboekt worden. Geldt dat voor u ook? Uh, ja, in de periode januari februari zijn de meeste, meeste mensen die gaan boeken inderdaad voor, uh, voor de zomer. Dat ja, klopt. Ja. We hebben met de ANWB een rijtje gemaakt, wat na vijf uh, opvallende vakantiebestemmingen zijn. Uh, u heeft blijkbaar verstand van luxe vakanties. Uh, dus even in het algemeen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we zijn eigenlijk meer een uh, verre reisenspecialist. Dus dat betekent dat wij zijn gespecialiseerd in het boek uh, van reizen buiten Europa. En wij zijn ook vooral sterk in het maatwerk. Dus uh, je kunt het eigenlijk ook zo gek maken als je zelf wil. Uh, ja, wat u, hoe gek, dan gek dan heeft u het wel eens gemaakt? Nou, ik zelf uh, maak het niet altijd zo heel erg gek. Maar mensen die het heel gek willen maken, ja, die combineren bijvoorbeeld uh, uh, een hele dure vakantie met uh, allemaal extra's. Zoals een, een ballonvaart of uh, uh, een reis uh, met een privéchauffeur. Uh, safaris. En dat zijn mensen die vaak uh, met, het hele, met de hele familie bijvoorbeeld ook op pad uh, willen. Ja. En daar gewoon een hele goed, uh, een goed verzorgde vakantie van willen van willen hebben. U heeft voor ons een, uh, een, een, een rijtje gemaakt. U heeft twee luxueuze vakanties samengesteld. Ja, nou een, een, een, een, een vakantie die erg luxe is en die ook erg mooi is, dat is bijvoorbeeld een bezoek in, in Tanzania. Een, een... Dan heb je eigenlijk een uh, Serengeti National Park. Daar hebben wij een hele mooie exclusieve uh, uh, bushcamp, dus eigenlijk een luxe safari tent. De, uh, ja, de vorige mevrouw die u interviewde had daar ook over. Ja. Dat daar steeds meer behoefte aan is. All inclusive? Het is allemaal oninclusive. All er zit een, een privé-kok uh, bij die uh, alle hapjes uh, uh, en drankjes zorgt op het moment dat u dat wil. Top. En waar u eigenlijk naar een safari uh, kan onderdompelen in een lekkere dompelpad. Dat is zo lekker vroegochtend om dat te horen. Uh, en u kan genieten van een uh, op dus op safari. Oh, ik kijk er nu al naar uh, uit. Ja, dat is echt een hele mooie, hele mooie vakantie. En Cameron ziet het zitten. Hoe failliet gaat hij? Wat zegt u? Cameron ziet het al zitten. Dat uh, gaat hem, uh, denk ik, als een rib uit zijn lijf kosten of niet? <laughs> Nou, op zeggen, kijk, dit soort dingen zijn betaalbaar, maar het is wel een het is betaalbaar. Maar het, is, het is voor acht dagen uh, een privéreis met een, met een uh, forward drive van alles op en draan. Voor? Uh, je bent zo, voor deze prijs ben je per persoon zo'n uh, 3.500, 4.000 euro kwijt. Nou, dat valt nog wel. mee. We Sss. hebben nog ruimte voor één andere. U heeft nog een uh, pakket voor ons samengesteld, uh, vertelt u eens. Ja, wat ook heel mooi is, is natuurlijk een expeditiecruise. Uh, ga je met een expeditiecruise uh, naar uh, Antarctica? En dat zou je bijvoorbeeld prima kunnen combineren met een, uh, een reis vanuit Chili. Santiago de Chile naar uh, Patagonië. Uh, bezoek je Torres de Paines, dat is een heel mooi gebied in, uh, in Patagonië. En dan ga je via Ushuaia, dat is uh, eigenlijk de zuidelijkste plek van uh, Argentinië. Ga je met een cruise, uh, een luxe cruise, ga je naar Antarctica voor een paar weken. En dan sluit je bijvoorbeeld af uh, met een uh, fijne shopvakantie nog in, uh, in Buenos Aires. En vliegt vanuit Buenos Aires weer terug naar Amsterdam. En dat gaat kosten? Dan zit je ongeveer op zo'n uh, 8.000, 9.000 euro per persoon. Ja hoor. En uh, hoe lang ben je dan weg? Dan ben je zo'n drie, uh, drie weken weg. Oké, okay, dus dat is per dag wel goedkoper. is <laughs> wel. Ja, zo moeten Maar het is geen eigenlijk. privé, uh, privé -kok, hè? Nee, oké, okay, nee, dat is dan wel weer een dat nadeel wel, natuurlijk. Dat is ook dat is Wel jammer, ja. Nou goed, ze hebben we nog eens wat, wat opgestoken over hoe we luxe op vakantie kunnen. komen. Uh, die uh, komt binnenkort even bij u langs, denk ik. <laughs> Dankjewel, Arjen Nijdam van Quoni. Oké, okay, bedankt. Ja, en straks kunt u weer bij ons uh, alle tips, complimenten of hele kritiek geven op Mark Rutte. Laat het weten via 0800 1121 en spreek zijn voicemail in. Iedere week na vijf uur muziek van eigen bodem. En natuurlijk over vakantie. Baptiste met vakantieliefde. Vakantieliefde, ga je mee? Ik wil met je zwemmen in de zee. Vakantieliefde, ga je mee?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 Ne pleur pas, je veux pas partir. Santoir, ah, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. En moi, ne pleur pas, je veux pas partir. Santoir, ah, ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan. Vakantie, liefde. Een cliché. Tot je het hebt, je maakt het mee. Maar de vakantie is passé. En die vakantie vloog voorbij. Blijven de gedachten steeds bij mij. Dit zijn de woorden die er zijn. Ambreze-moi, ne pleure pas, je veux pas. Sans toi, ah, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Embrasse-moi, ne pleure pas, je veux pas partir. Sans toi, ah, ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan. Oh, ne Ne pleure pas, ne pleure pas Je pense à toi Artiest met vakantieliefde. En hoe kan het ook mooier? Want we hebben het al de hele, het hele kwartier gehad over vakanties. Het is een vijf voor half zes. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland. En het is woensdag. Dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. En wij hebben al een aantal voor u doorgenomen. Waaronder de nieuwe revue. De nieuwe revue komt vandaag met een opmerkelijk verhaal. Verslaggever James Worthy moest van zijn chef een week lang seksdates scoren. In een anonieme chatroom spreekt hij af met vrouwen... die, net als hij, op zoek zijn naar oppervlakkige seks. Het zaal nog hoopvol. Binnen één week regelt die vier vrouwen. Maar na zich onder een Bon Jovi-poster-suf geneukt te hebben met Bambi66... 6, krijgt hij spijt. Hij vindt de seksdate scene online een eenzame bedoening... en met jammersachtige trekken. En hij besluit hem mee te stoppen. Een andere verslaggever van het blad stortte zich op een ander 18PLUS-onderwerp. Hij werd op pad gestuurd met een Brabantse wiethandelaar, Mike. Volgens Mike is de wereld van de softdrugs niet meer wat het geweest is. In het zuiden is het onrustig in de wiethandel. Er zijn al vijf schietpartijen geweest. En één burgemeester heeft zelfs moeten onderduiken. En verder ook een interview met Reinhard Oerlemans. Zijn bedrijf iWorks verkeert in zwaar weer. Ondanks succesvolle films, zoals Komt een Vrouw bij de Dokter... heeft de tv-talk van het bedrijf het moeilijk. Million Dollar Wedding, schoondochter gezocht en de dierentalk. Stuk voor stuk flinke flops. Goed voor een verlies van bijna 7 miljoen euro in 2009... En dan Vrij Nederland, het komt pas morgen uit... en daar staat een interview in met schrijven en journalistiek legende Hek Hofland. Hij is de winnaar van de pc hoofdprijs. Hofland noemt het onzin dat de positie van allochtonen nu vergeleken wordt... met de jodenvervolging in de jaren 30. De tijden zijn veranderd en niet te vergelijken. Hofland leeft liever in het hier en nu. En verder in Vrij Nederland een interview met Halbe Zijlstra... de VVD-staatssecretaris voor Cultuur. Volgens hem zijn de cultuurbezuinigingen hard... omdat er hervormingen nodig zijn. Minder overheid en meer ondernemerszin en particuliere financiering. Kunst is geen links hobby die bestreden moet worden. Het publiek moet bepalen wat mooi is en wat niet. En niet de overheid op de Celstra. En ook nog een reportage over TBS in Vrij Nederland. De druk groeit om TBS'ers zo lang mogelijk achter slot en grendel te houden. Zo is de kans minder groot dat ze tijdens verlof vluchten... of later opnieuw in de fout gaan. Gevolg is dat verdachten er alles aan doen... om de maatregel niet opgelegd te krijgen. Deze week zie Eberhard van der Laan de koffer van HP de Tijd. De burgemeester van Amsterdam wordt aan het begin van het interview... meteen geconfronteerd met de rail rond korpschef Welten. Die kreeg vorige week flink op zijn dak omdat hij tegen het boerkaverbod is... en zegt dat niet te willen handhaven. Van der Laan wist niets van Welters ongehoorzaamheid. Hij zegt de wet gewoon uit te willen voeren. En tot slot, hij is nog volop seksisme in de literatuur. Dat zegt HP de Tijd. Na de dood van schrijver Harry Moelis wordt er volop gespeculeerd... over de nieuwe grote drie. Maar tussen de gegadigden zitten alleen maar mannen. Ja, de 92-jarige Helle Hazen wordt wel eens genoemd... maar haar kunnen we natuurlijk moeilijk rekenen tot de nieuwe generatie. Ja, tot zoveel wat er deze week in de bladen staat. Um, heeft u tips, complimenten of felle kritiek op Mark Rutte... Wij zijn daar benieuwd naar, want wij hebben namelijk zijn telefoonnummer en u kunt bij hem zijn voicemail inspreken. U komt bellen via 1121. Um, dat kunt u nog steeds doen voor volgende week misschien. Uh, maar ondertussen hebben we iemand die, uh, die wel wat te melden heeft aan onze premier en die graag iets op zijn voicemail wil achterlaten, namelijk Walter Welting van politievakbond ANPV. Uh, goedemorgen meneer Welting. Goedemorgen. Ja, u heeft uh, iets te melden aan meneer Rutte. Ja, ik uh, heb uh, inderdaad wat te melden meer hebben. Het gaat over weer. De vorming van, van de nationale politie. Ja, maar dat is het, de ministerie van Justitie en Veiligheid die wil uh, een, een politie landelijk gaan maken. Ja, en... dit kabinet heeft uh, de knoop doorgehakt en gezegd dat de politie moet inderdaad landelijk moet worden. Ik is er volop mee bezig om de uh, zaak voor te bereiden en, uh, en eindelijk uh, de, de goede ja. maatregelen te nemen, denk ik. Om de dus zaak uh, toch wel op een aantal punten recht te trekken. Nou, heeft het verhaal op orde. Laten we de premier maar eens gaan bellen. Het is iets van half zes. Op dit tijdstip slaapt hij meestal. Dus ik neem niet dat hij opneemt. Uw oproep ja. wordt niet beantwoord. U mag zo u inspreken. wordt doorgeschakeld. Ja. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Goedemorgen. Rutte spreekt wel welkom voor de voorzitter van de A en ANBV. Ik wilde even kort een bericht achterlaten met betrekking tot uh, de vorming van de nationale politie, of in ieder geval de in Nederland en de omvorming daarvan. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik ben blij, en wij zijn blij als in als men dat nu eindelijk een begin wordt gemaakt met, uh, met het, uh, het oplossen van een probleem wat we in Nederland kennen. Er zijn uh, 26 regio's die alle 26 hun eigen weg gaan en nu eindelijk onder één bestuur en één beheer gaan komen. Het uh, is... Dus, uh, van belang en zaak dat, uh, dat zo snel mogelijk wordt doorgevoerd. En wat wij uh, daarin vinden en wat ik daarover moet zeggen, is. Um... Ja, dank u wel, meneer Wild. Aan het einde, ik ga op het hekje drukken, want dan. Uh, Oké, okay. ja, dan, ja, dan, uh, dan krijgen we meer opties. En dan uh, gaat Bastiaan ja. het verdedigen dat er meer opties zijn nee, en ja. dat het allemaal wordt goed opgeslagen. Dank u wel voor het inspreken was, van, van, ja. Ja. van het voorstel van het project. Dank u wel ja nee, Het gaat ook vrij snel, want het is een voicemailbericht. Meneer Welten ja, ja, van uh, de ANPV. En we, hopen van, we, we horen vanzelf al de komende weken of Mark Rutte op een, een of andere manier reageert. Heeft hij ook iets wat hij kwijt wil aan de premier? Laat het dan weten via 0800-1121. WNL Sport. Het zijn belangrijke dagen voor voor Timo de Bakker. Volgende week, hoopt hij, uh, volgende week begint hij aan de Australian Open zelfs, dat is al geregeld. Hij hoopt ver te komen tijdens dat Grand Slam toernooi. De voorbereiding loopt alleen nog niet vlekkeloos. We hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, Timo. Goedemorgen. Als voorbereiding deed je mee in een toernooi in Nieuw-Zeeland. Maar dat ging nogal moeizaam, begreep ik. Uh, klopt, ik, uh, ik heb hier twee toernooien neergesteld. allebei eerst al uh, verloren. Dus uh, dat had zeker beter kunnen, maar... Uh... Ja, op zich allebei een beetje lelijk verloren Eerst eerste vloor ik eh, net aan en gisteren vloor ik de eerste tijd ja. Dus ik zat er dichtbij, alleen valt uh, mij me niet meer kant op. Dus toen, ja. toen speelde je tegen Filip uh, Petschner uit Duitsland. Jij bent eigenlijk beter, toch? Sorry? Jij bent eigenlijk beter dan de, de Duitser uh, nou, <laughs> uh, niet altijd, dat is duidelijk. eigenlijk spelen eigenlijk op belangrijke momenten iets beter. Ja. En uh, vooral in de eerste tijd spul ik zelf slecht, moet ik zeggen. Maar daarna stelde het eigenlijk allemaal heel dicht bij elkaar. N nu en je. De jongen die uh, gewoon heel goed kan tennis hebben, ook een stuk hoger staan dan dat hij nu stond. Ja. Volgens mij heeft hij uh, rond de 40 gestaan, sowieso. Ja. En het is een jongen met heel veel talent die heel goed kan velen. En uh, af en toe komt het eruit. Maar nou, ja, gisteren viel hij gewoon goed en uh, zeker op belangrijke momenten. kwam hij met uh, vooral hele goede services. Ja. Er viel er eigenlijk nog vrij weinig aan te doen. Je hebt een klein weekje nog en uh, dan begint het toernooi. Je hebt geen officiële wedstrijden meer. Hoe ga je nou eigenlijk voorbereiden op zo'n Grand Slam? Uh, ik vlieg vandaag, uh, van, vanavond, van, uh, vanuit Nieuw-Zeeland naar uh, Australië. En uh, daar gaan we gewoon weer trainen en uh, proberen ze zo goed mogelijk voor te bereiden. Zoveel mogelijk uurtjes nog te maken nu in de eerstkomende dagen en dan uh, natuurlijk als de wedstrijden komen uh, ga je wat, uh, wat rustiger aandoen en uh, probeer, uh, probeer je fit aan de start te schijnen. Hoeveel uur sta je op de baan de komende dagen? Ik denk een of drie per dag. Oké, okay, en de rest van de dag? Is dat dan vooral liggen en uitrusten? Uh, zo je ik lichaam fit is uh, misschien nog wat fysieke oefeningen en, uh, en laten behandelen. En uh, ja, zo moet zo dit mogelijk aan de start te schijnen. Het is toch, normaal gesproken is het hier wat warmer. ik moet zeggen dat ik het nog niet echt beter gaat gezien en uh, meer regen gezien dan, uh, dan de echte zonneschijn Maar het kan hier natuurlijk heel warm zijn. Ja. Dus, en het is ook nog een best of feit bij een Grand Slam. Dus het zal uh, sowieso een zwaar worden. En uh, daarom is het belangrijk dat ik zo het mogelijk aan de start te schijnt. Over een paar dagen is de loting. Tegen wie hoop je te loten? Heb je een voorkeur? Uh, in ieder geval niet echt een geplaatst. Niet echt een geplaatst, dus je wil eigenlijk gewoon dat je even die zekerheid nee. hebt dat je de eerste ronde pakt? Maar in ieder geval, uh, nou, het is uh, geen zekerheid, want dat heb je niet meer op dit niveau. Maar uh, nee. het liefst zo laag mogelijk uh, gering te spelen, denk ik. En wie tip je als winnaar van de Australian Open? Ja, jij, bent, jij moet het weten. Jij, jij staat in de top 50 van de wereld. Jij, jij weet precies hoe het ik zit. Ik ga toch voor Federer. Toch voor Vedere? Ja. Wij hadden hier bij WNL wel een beetje gehoopt op iets meer zelfvertrouwen. We hadden gehoopt op Timo de Bakker, of misschien als je Robin Haas zou noemen. De Nederlander. Jij bent toch onze hoop in deze bange tennisdagen? <laughs> ja, zeker. Alleen, uh, nou ja, weet je wat dit? Ik, ik, ik ben nog verder dan de ronde gekomen. Dus als ik hier een vierde ronde of een kanalen ben ik ben ik heel tevreden. En dan, dan kom je ook gewoon met andere dingen te maken. Dan, dan gaat het nog meer fysiek zijn. Ja. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus dat, daar komen gewoon meer dingen bij kijken. Dus ik denk dat het nog niet reëel is om te zeggen van nou ik denk dat ik hem ga winnen. En zeker als ik twee keer eerste ronde verlies. Ja, nou wij wensen jullie dus geval ja, Ik zou het om... heel graag willen zeggen. Ja. Alleen, dat gaat hier niet open. weet nou. het nooit. laten we een, ik een, ga het laat... helemaal niet erg vinden. Laat een flesje wedden op, uh, op een uh, mooie vierde ronde plek. Die, gaan we gewoon, die ga je gewoon halen. Heel veel succes volgende week. Timo de Bakker uh, op de ACN Open. Live vanuit Nieuw-Zeeland, waar men natuurlijk al lang wakker is. Het is vijf over half vijf. Dat is heel vroeg in de ochtend, maar er is nog wel nieuws. En dat wordt gebracht door onze actualiteitsredacteur, Anne de Jong. Het Nieuwsminuutje. De Utrechtse politie heeft vannacht een dode man in zijn auto aangetroffen. Volgens de politie is hij door een misdrijf om het leven gebracht. De identiteit van de man is nog niet bekend. Er is een uitgebreid sporenonderzoek gestart. In het belang van het onderzoek doet de politie verder nog geen mededelingen. En tussen Arnhem en het Duitse Emmerich rijden woensdag nog geen treinen. Gistermiddag botste bij Zevenaar een goederentrein en een internationale trein tegen elkaar. Het onderzoek naar het ongeval en het bergen van de treinen duurt langer dan verwacht. De internationale de treinen op het spoor bij Zevenaar worden omgeleid via Venlo. Nationale treinen rijden daar niet. Als de berging eenmaal is afgerond... moet de ontstaande schade aan het spoor worden hersteld. Hoe groot die schade is, is nog onduidelijk. En de verhuizing van vier dassen in Ede naar de Achterhoek... had veel goedkoper gekund. Dat stelt wethouder Simon van der Pol in de Gelderlander. De verhuizing heeft de gemeente Ede nu drie ton gekost. Volgens Van der Pol had dat maar één ton hoeven zijn... als het ministerie van Landbouw al in 2009 had laten weten... dat de dassen verhuisd moesten worden. Nu hebben de dieren een grote traging veroorzaakt in een groot bouwproject. En dat kostte de gemeente Ede heel erg veel geld. Het nieuwsminuutje. Het is precies een jaar geleden dat Haiti werd getroffen door een aardbeving. Het Hollandse weeshuis in Haiti werd volledig verwoest. Vrijgenaar Lia van der Donk brak een moeilijke tijd aan. We hebben aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe maakt u vorig jaar de ramp mee? Um, hoe heb ik de ramp meegemaakt vorig jaar? Um, ik was met uh, vijf de vijf oudste kinderen eigenlijk op de speelplaats. En uh, we waren net van plan om de auto in te stappen om naar huis te gaan, zoals tien voor vijf toen die aardbeving dus gebeurde. En we uh, stonden allemaal land. We konden niet bewegen door alle rare schokken. En op hetzelfde moment viel de uh, bovenste verdieping van een school viel recht op onze auto die onder die school geparkeerd stond. Dus gelukkig dat wij niet in die school zaten. Ja, en ze hadden thuis achter de andere acht kinderen, de kleine kinderen van leeftijd 2 tot 4,5, waren allemaal thuis. En ja. Uh, ja, het weeshuis zelf stond natuurlijk te beven. En uh, aan de binnenkant, alle muren vielen gewoon in stukken naar beneden. Maar het heeft geen slachtoffers gemaakt onder de weeskinderen? Nee, niet. De kleintjes lagen hun middag dit te doen nog. Dus uh, die werden wel wakker en wel geschrokken. Maar eigenlijk hadden ze niet door wat er echt gebeurd was. En uh, die waren met uh, twee kinderbezorgdjes natuurlijk, en uh, die zijn daarna meteen naar buiten gerend. Eén voor één, alle kinderen helemaal achter, of ja. helemaal voor in de voortuin, uh, op een veilige afstand van het huis neergezet. Ja. En, en na de ramp kwam pas echt de zware tijd, want die moest vervolgens in tenten gaan leven, hè? Ja, we hebben de eerste paar dagen gewoon onder de open lucht uh, geslapen doorgebracht. en. Uh, met er was weinig hulp in het begin. We hebben wel uh, een stuk zeil gevonden, gekregen van de, de, de basis van de militairen hier, van de Verenigde Naties. Een groot stuk zeil en daar hebben we de eerste aantal dagen onder gewoond. Daarna hebben we waanzinnig uh, twee shelterboxen gedoneerd gekregen van de Nederlandse mariniers die gestationeerd waren in Port de Plans. Defensie hielp u, mariniers hielpen u met, met tenten. In Nederland werden veel projecten opgestart om geld in te zamelen. Er werden uiteindelijk tientallen miljoenen ingezameld... tijdens een grote tv-actie. Wat vond u daarvan? Ja, nou echt helemaal waanzinnig dat uh, mensen zo um, op de brest springen... echt uh, zo uh, waanzinnig veel acties uh, in touw zetten om uh, ons te helpen... Wij hebben zeg maar als weeshuis uh, geen geld ontvangen van Giro 555 of niet van dat hoor. Nee. Omdat wij een kleine organisatie zijn, hebben mensen onze website gevonden op het internet. Ja. En ze doen zelf een aantal acties op touw gezet om ons direct te helpen. Nu zijn we een jaar verder. Er is veel geld toen ingezameld om voor de wederopbouw weer. Het weeshuis staat ook weer. Nee. Er is inderdaad geld opgezameld. Uh, voldoende zodat wij uh, een eigen weeshuis kunnen gaan bouwen. Wij woonden in een huurhuis. Maar onze huurbaas heeft ook geen interesse en niet uh, het geld om dat huis te herbouwen. Maar al zou hij dat doen, dat is dan voor ons gewoon niet uh, waard om daar nog te wonen. Uh, maar maar dan waar we dan in Nederland, dan? Nederland hebben wij een stuk land kunnen kopen voor onze eigen stichting hier lokaal, voor Aha. ons weeshuis. Maar vooralsnog woont u nog steeds in tenten? Ja, we wonen in, uh, in tenten. We hebben één grote... Uh, het is een soort van een tent. Het is een structuur met um, stukken zeilen als de muur. Maar we hebben daar ook golfplaatsen zakten over kunnen laten bouwen. bouwen sorry. En, uh, en de rest is gewoon nog een, een tent. We hebben een slaaptent die ja. is, uh, gewoon aangesloten is aan het andere gedeelte. Dus in één grote ruimte. Okay. Met uh, plastic vloeren en plastic muren, maar wel geholpen dat overheen. Tot slot, hoe ah, gaat u... We het regent, we hebben nog heel veel problemen. Dus u heeft nog altijd, nu een jaar later, nog steeds veel problemen door de, door de ramp van een jaar terug? Ja, ja. Wel dat soort praktische problemen, ja. Ja. ja. Het is nu vandaag precies een jaar geleden. Hoe gaat u deze dag beleven? Ja, er zijn natuurlijk verschillende activiteiten, herdenkingsdiensten, her en der... Er zijn culturele activiteiten met muziek en dans... ...om, om uh, ten nagedachtenis aan oude mensen die zijn overleden. Ja. Ik denk dat ik met de oudere kinderen, de vijf ouders... ...die wel genoeg besef hebben dat wij gewoon door het gaan... ...en gewoon gaan kijken wat er uh, allemaal uh, gebeurt. En daar dan gewoon over praten. Goed, uh, succes met de opbouw van het Weeshuis. Bedankt, mevrouw Van den Donk. Het is 11 over, uh, nee, over half zes zelfs. Uh, en u luistert naar Nu wakker Nederland. Zometeen gaan we het hebben over kernenergie. Meer eerst heel wat anders. Ja, de CDA-DVD's, we herinneren het nog ons allemaal. De kijkcijfer -hit van vorig jaar was het CDA-congres van 2 oktober. Luistert u mee. Arnhem 2010. 5000 mensen. Ik ben wil Braak. Ik ben wild 8 uur. Ik vind het niet duidelijk. In slechts één zaal. Voorzitter, ja. ik heb een punt van orde. Een strijd op leven. Je bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat en houdt nieren. En dood. Jij zult onze idealen nooit verloren. CDA Decision Day. En nu staat er van Nederlandse bodem iemand in Berlijn waar mensen bang van worden. Passie, vuur. Romantiek. Zelfs of aan de dood. Coming to a cinema near you. Toen was het alleen nog op tv en nu is het alweer tijd te verkrijgen op DVD. Voor slechts maar 5 euro is het al te koop op de CDA-website. Hoofdcommunicatie van het CDA, Michael Seibom, noemde het een ideaal cadeau voor onder de kerstboom. Diederik van Zessen die sprak hem eerder deze nacht om erachter te komen hoeveel er inmiddels verkocht zijn. Ja, hallo, goedemorgen. Ja Vertel het eens, hoeveel stuk zijn er verkocht? Nou, we hebben er ruim 500 verkocht. Dus, uh, en nog wat dagelijks worden ze nog verkocht. Dus het is niet alleen voor onder de kerstboom. Maar ook voor uh, andere gelegenheden een ideaal cadeau. Of om hier uh, zelf cadeau te doen. Maar is het niet een beetje een tegenvaller? Nee hoor. Nee, kijk eens. Uh... Uh, uh, we hebben er 2000 laten maken. Uh, en die hoeveelheden maakten we ook dat we dat redelijk goedkoop konden doen. En ik denk dat het een tijdloos uh, geschenk is. Uh, en de komende uh, bijeenkomst en congres uh, zullen we hem weer in de verkoop uh, doen. Dus uh, ik ga ervan uit dat we uiteindelijk die 2000 dan een keer kwijtraken. Ja, maar er waren alleen op dat congres al 4000 mensen. Ja, en uh, nou ja, de meesten kunnen het nog herinneren, dus misschien dat ze het daarom nog niet nodig hebben. Maar ik denk uh, in de loop van volgend jaar denken mensen van ja, dan gaan ze even kijken wat er nou aan de hand was. Dus ik ga er nog wel vanuit dat we die, uh, dat, uh, die aantallen wel verkopen. Nou, misschien kunt u ze een beetje verkopen. Het is natuurlijk een dvd vol emotie, spanning, actie. Het is eigenlijk een goede thriller, toch? Ja, het is de beste thriller die je kunt voorstellen. Het is echt een avond lang We hebben die zeven uur in één uur teruggebracht. Uh, het voordeel of misschien een nadeel van deze thriller is dat je de uitkomst wel weet. Maar uh, ja, het blijft spannend genoeg uh, dus, uh, om het helemaal uit te kijken. Hoe vaak heeft u hem zelf al gezien? Ik heb hem uh, één keer gezien, maar ik heb niet zoveel geduld. Dus uh, ik heb af en toe eens een beetje vooruitgespoeld. Want uh, ik kon me nog herinneren wie wat uh, wanneer zei. Dus uh, ik heb me vooral op de hoogtepunten uh, geconcentreerd. Maar uh, ik ga ervan uit dat mensen... Uh, um, ja, voor de tijd nemen en uh, een lekker een uurtje uh, alleen of misschien met een aantal andere mensen gaan kijken. Maar u hoopt echt nog dat u ze verkoopt of ga je ze straks gratis weggeven? Nee, gratis uh, kunnen we ons niet verwoorden als partij. Dus uh, we gaan ze in de... Ze blijven gewoon in de verkoop. En wat ik zei, uh, als ze nu niet verkocht worden... Of, ik, ik verwacht over een aantal maanden dat er ook nog wel belangstelling is. Dus het zijn geen... Uh, het is geen kerstboom die je per se voor kerst verkocht moet hebben, omdat anders waardeloos is geworden. Dus uh, dit blijft nog wel even... Uh, voor mensen interessant. Nu uh, maakte dat congres natuurlijk wel het rechtse kabinet mogelijk... dus wij kijken hem het liefst constant op uh, repeat. Ik, ik ga er ook vanuit dat er nog luisteraars bij Wakker Nederland zijn... die zeggen van, hé, hey, dat was een topcongres, uh, ik ga bestellen... Uh, kunnen we nog naar onze website, www.cda.nl... en daar staat een link uh, voor te bestellen. Dus ik hoop dat we vandaag, uh, na de uitzending, nog een aantal... Uh, Bestellingen binnenkrijgen. Mogen we ze misschien nog één of twee verloten? Ja hoor, u verloot ze maar. Ik kunt er van mij een aantal krijgen. Oh, kijk. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan, als er luisteraars zijn, dan kunnen ze dus nu even inbellen... en dan, uh, dan kunnen we ze weggeven. Oké, okay, ik zal er vijf beschikbaar stellen. Vijf beschikbaar? Nou, ja, hartstikke mooi. Ja, we doen dus, uh, gul vandaag. Ik hoop dat ik er zelf ook nog één krijg. Hartstikke ja, bedankt. <laughs> Fijne nacht nog. Okay, kijk, ze geven uh, gewoon prijzen weg op Radio 1. Wilt u nou zo'n superspannende CDA-DVD hebben... dan hoeft u die alleen nog maar eventjes te bellen. Met 0800- 1121 1121. 0800 en dan moet u wel een, uh, een vraag beantwoorden. Geef antwoord op een hele makkelijke vraag. Welke toenmalige minister deed met zijn hand Pim Fortuyn na op het congres? Ja, ja, dat moet lukken. Dat moet lukken. We gaan het hebben over kernenergie. Het kabinet Rutte heeft toestemming gegeven voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Voor het eerst sinds 25 jaar kan er een nieuwe kerncentrale gebouwd worden in Borselen. René Leegde is Tweede Kamerlid voor de VVD... en hij debatteert vandaag over kernenergie in de Rode Hoed in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Leegde. Goedemorgen. Legt u eens uit, waarom moet Nederland een kerncentrale krijgen? Nou, kernenergie is, is belangrijk omdat uh, uh, we in Nederland steeds afhankelijker worden van fossiele energie, van olie- en gasimport. En dat raakt op en dus moeten we zoeken naar alternatieven. En een van de meest voor de hand liggende alternatieven is kernenergie. Omdat je daarmee een stevige voorraad energie kan aanbouwen als je zo'n centrale hebt. Dan heb je geen CO2-uitstoot. En ja. op het moment dat uh, de, de, de, de centrale aanstaat, dan heb je ongeveer voor twee jaar energie. En dat helpt ons dus met die onafhankelijkheid van olie- en gas. En, en hoeveel, hoeveel procent van de Nederlandse energie uh, kunnen we met zo'n kernstalen opwekken? Nou, op dit moment importeren wij 7 tot 10 procent van onze elektriciteitsbehoefte uit Frankrijk, dat is kernenergie uit Frankrijk. En de VVD zegt, we hebben zo'n fantastische nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland. Want we hebben Urenco in Petten of in, in, in Almelo. Ja. dat is de wereldmarktleider in het verrijken van uranium. In Petten maken we medische isotopen. In Delft hebben we een prachtig kennisinstituut op de universiteit. En het zou zo goed zijn om ook daarbij onze eigen kerncentrales te hebben. Eigen kernenergie eerst? Eigen kernenergie eerst, precies. Maar we hebben hier ja. ook een, een kerncentrale gehad in Dodewaard. Um, de dag nadat die geopend werd door de koningin ging er al meteen wat mis. Ja, kijk, er zijn in het verleden uh, zijn er verschillende centrales geweest. Inmiddels zijn we veertig jaar verder. Uh, en, en is er veel uh, een nieuwe techniek bijgekomen, veel nieuwe centrales... En ik denk ook aan iemand als Patrick Moore, die oprichter is van Greenpeace, die zegt uh, spijt te hebben van het blokkeren van kerncentrales omdat er nu zoveel kolencentrales gebouwd worden. En ik ben dat wel met hem eens. Ik denk dat, dat, dat, dat Patrick Moore uh, in tegenstelling tot Greenpeace zelf vooruit gaat kijken is en ook ziet dat als we ons serieus zorgen maken over het klimaatprobleem... We na moeten denken over kernenergie. Ja, maar goed, als u eerlijk bent, euh, dan weet u ook wel... dat Greenpeace niet de grootste voorstander is van kernenergie. En dat wat hen betreft er gewoon gezocht moet worden... naar andere energiebronnen, zoals groene energie. Um, en het ligt misschien meer voor de hand om daar eerder op te focussen. Nou ja, ik vind het dus ook jammer dat het lijkt alsof Greenpeace... geen belang heeft bij een oplossing. Want ze zijn tegen koolcentrales en tegen kerncentrales. En uh, daarmee uh, uh, blokkeer je eigenlijk een beetje fatsoenlijke... Energievoorziening, want windmolens en zonne-energie, dat is leuk. Maar het is nog geen procent. Dus dat, voordat het zover is, dat we daar serieus energie van hebben, dan zijn we nog wel een tijdje verder. Hoe lang duurt het voordat er een kerncentrale kan staan? Ja, de schattingen lopen uit dat het 2018 tot 2020 dat die er staat. Want we zitten nu in het traject van een vergunningaanvraag. Die moet dan goedgekeurd worden, dan wordt er gebouwd. Dat duurt een paar jaar. Want we willen natuurlijk dat dat volgens de strengste normen gebeurt. En uh, ja, dus dat is een beetje de termijn. Ja, dus u bent dan een probleem met oplossen. Een energieprobleem waar we nu ook mee te maken hebben. Namelijk dat we veel te veel afhankelijk zijn van kolencentrales. Misschien ook te veel van het buitenland. Uh, maar die oplossing hebben we pas wat aan over een jaar of tien. Nee, er is geen andere oplossing waar we eerder iets aan hebben. Dus nou, U zou bijvoorbeeld windmolens in zee kunnen zetten. Ja, maar dat schiet natuurlijk ook niet op. Nou, waarom niet? Nou, omdat windmolens... Uh, wind kun je niet aanzetten... Dus je moet daarnaast een backup systeem hebben voor het geval dat de wind stil is of te hard waait. En de windenergie is hartstikke duur. Dus als we dat doen, dan, dan, dan verviervoudigt de energieprijs ongeveer. Zonder dat het ons echt helpt in de onafhankelijkheid, omdat we daarnaast een gasgestrookte energiecentrale moeten hebben. Dus voordat windenergie, pardon, windenergie echt op het energienet toegevoegde waarde heeft, moeten we zorgen dat je het energienet intelligenter maakt. En dat we die ad hoc, dat ad hoc karakter van wind ja. ook kwijt kunnen Duidelijk. op ons uh, energienet. Nou, daar gaat u vandaag veel meer over vertellen vanavond in de Rode Hoed tijdens het debat. Um, u bent sinds kost, kort kamerlid, uh, ka kamerlid. Bevalt het een beetje? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind en het fantastisch. en u had, u, gisteren had u een, uh, een, een nieuw soort vragenuurtje. We hadden, spraken eerder vanavond. Uh, Jasper van Dijk, SP-Kamerlid. En die is hartstikke tegen. Die zegt die proef moet per direct stoppen. Mee eens? Nou, dat weet ik niet. Ik vond de, de, de, de debatten die er waren scherper dan daarvoor. Omdat je nu als Kamerlid een vraag hebt, mag je doorvragen met de minister. Ja. Dus er gebeurt even iets. Wat natuurlijk vervelend is, als, als jij niet aan de beurt bent, jij niet mee kan vragen. Nou, dat is een afweging. De vorige keer mocht iedereen meedoen, maar met maar één vraag zonder wedervraag. Nu mag je doorvragen... Ik ben wel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Oké, okay, dus u, u bent in ieder geval nu nog geen tegenstander. U, u kijkt er nog aan. Dank u wel, De ja, VVD is voor vernieuwingen, dus ook op dit terrein zijn wij altijd wel voor vernieuwingen. Duidelijk. Dank u wel, vvd kamerlid René Leegte. Dit Bye. wordt het nieuws. Ja, goed. We um, hebben net het eventjes gehad over die dvd's die het CDA uh, um, weggeeft aan ons. We mochten er vijf verloten. Um, en we stelden de vraag uh, welke minister deed. Uh, Pim Vertuyna met zijn uh, hand naast zijn hoofd tegen zijn hoofd. Dat goeie antwoord, Dat was natuurlijk Camiel Eurlings. Uh, de DVD's zijn inmiddels op. Dus je hoeft er niet meer voor te bellen. Uh, dit wordt het nieuws. Ja, uh, dagblad De Pers die hebben een nieuwe WikiLeaks-kabel ontdekt. Het gaat om een document van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het stuk is pas een paar dagen oud. U wordt verslaggever Camille Driesen. Ik kan niet precies zeggen hoe we aan die kabel zijn gekomen. Wel dat het een afspraak uh, betreft van de Amerikaanse ambassade in Den Haag uh, van afgelopen dinsdag.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 Afgewezen asielzoekers moeten sneller hun biezen pakken, dat meldt de Telegraaf. Na twee afwijzingen moeten ze terug naar hun eigen land. Een nieuwe beroepszaak moeten ze voortaan maar daar afwachten. De gratis plastic tasjes in supermarkten verdwijnen en er zijn flink wat Nederlanders pissig om. Volgens de Volkskrant loopt ons land echter behoorlijk achter op dit gebied. In veel landen, zoals China, Zuid-Afrika en India, zijn ze al jaren verboden. In Nederland zit dat er voorlopig nog niet in. Sterker nog, zo'n verbod is niet eens mogelijk. Het is namelijk in strijd met de Europese wetten. Ja, dat is het nieuws van de kranten van vandaag. En um, we gaan uh, luisteren naar Panic van de Smit. waar de smits met panic. In de Tweede Kamer wordt vandaag een debat gehouden over de q koorts Door de ziekte overleden in Nederland 15 mensen. In met name Brabant en Limburg werden er duizenden mensen ziek door de q koorts De ziekte wordt vooral door geiten overgebracht. De commissie van Dijk onderzocht hoe de overheid omging met de uitbraak van q koorts En vandaag wordt dat rapport besproken in Den Haag. Aan de telefoon Marianne Thieme, fractieleider van Partij voor de Dieren. Mevrouw Thieme, goedemorgen. Wat vindt u ervan dat het vorige kabinet een commissie heeft ingesteld... die onderzocht hoe de overheid met de korts is omgegaan? Nou, dat was uh, zeker noodzakelijk, aangezien uh, toch duidelijk uh, heel veel kritiek kwam... vanuit uh, ja, de mensen, de samenleving, vanuit de sector... over hoe het beleid gevoerd was. Dus het was noodzakelijk dat er in ieder geval een evaluatie kwam. Ja, dat rapport wordt vandaag besproken. Uh, u heeft dat al gelezen? Ja, ik heb het gelezen en uh, nou, de conclusies zijn niet mis. Uh, het beleid heeft eigenlijk gewoon gefaald. De maatregelen zijn te laat genomen uh, om mensen te kunnen beschermen. En wat het meest opmerkelijke uh, eigenlijk ook al is, is de bevestiging wat wij ook al als kritiek hadden. Namelijk dat het, uh, de overheid toch echt te verwijten valt dat ze de mensen niet heeft geïnformeerd over de risico's die ze liepen als zij uh, vlak bij een geitenboerderij woonden of als ze daar recreëerden. Ja, nee, u bent van de Partij voor de Dieren. Um, stond er nog in dat rapport iets wat u speciaal aangesproken wat de dieren betreft? Nou kijk, wat uh, onze grote zorg is uh, als Partij voor de Dieren zijn... is dat wij in een, uh, een dichtbevolkt land te maken hebben... met een hele grote intensieve veehouderij. Met alle gezondheidsrisico's uh, van dien voor mens en dier. En die hoge concentraties aan dieren zorgt ervoor dat... Um, grote epidemieën kunnen ontstaan als er een dierziekte uitbreekt. Normaal kun je dan zo'n boerderij ja, een beetje isoleren. Maar het springt over van de ene boerderij naar de andere boerderij. En die dierziekten die hebben we tot nu toe altijd al gehad. Met het gevolg dat heel veel dieren geruimd moesten worden. Nou, dat wilde natuurlijk niet meer. Nee, goed, ik en weet ook, dat u dat niet wil, maar de vraag is of dat in het rapport staat. Dat uh, wij natuurlijk dan te maken hebben met uh, een groot risico voor de volksgezondheid. En hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat die slachtoffers niet meer uh, zodanig uh, ja, schade oplopen. Dat zij um, dat ze hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Dat zij uh, chronisch ziek zijn. Nou, daar zijn een aantal aanbevelingen voor gedaan. En de eerste aanbeveling is, wees opener hierover en vertel gewoon waar de besmettingshaarden zijn. En uh, als het aan de, de staatssecretaris bleken ligt in de reactie op dit rapport... gaat hij dat gewoon niet doen. Hij gaat de volgende keer gewoon hetzelfde weer uh, eigenlijk opereren als bij de Q-course-epidemie. En dat vinden wij zeer kwalijk. Dus u bent heel kwaad. Nou ja, het is natuurlijk wel treurig het, het dat als een onafhankelijke on, uh, commissie aangeeft... er uh, hadden eerder maatregelen genomen moeten worden... ze hadden moeten worden gestopt met het fokken van, van de dieren. Want met fokken... En de, en, de, en de geboortes van Lammeren, dan komen die bacteriën vrij. Ja, als, als de staatssecretaris al die aanbevelingen naar zich neerlegt... en het brengt tot openbaarmaking en uh, verdergaande, verdergaande maatregelen... dan is wel duidelijk dat, dat LNV hier in het ministerie van Landbouw... duidelijk de economische belangen van de sector voorop stelt... en die van, de, van het algemeen belang de volksgezondheid... dus telkens zit op de tweede plaats stelt. En, en dat, wat, dat kan niet. Wat gaat u doen met die kennis? Nou, wij willen dat er een fonds komt, uh, ook betaald uh, van groot deel door de sector, waarbij ook uitkeringen kunnen komen voor mensen die uh, ziek zijn uh, geworden door de veehouderij. Dat uh, de slachtoffers niet eerst uh, jarenlang nog een uh, procedure moeten beginnen tegen een, uh, tegen een bedrijf om schadevergoeding te krijgen. Dat is het eerste wat we willen en daarnaast willen we ook echt erkenning uh, van de overheid dat ze fouten heeft gemaakt. Uh, doen ze dat niet, ja, dan, dan, dan, dan zijn we daar uh, niet blij mee. En we zullen kijken of de andere partijen ook vinden... dat er echt andere, anders met de veehouderij om moet gaan om mensen te beschermen. Tegen al die dierziekten die voor elk jaar naar weer komen. Goed, vandaag is er dus het debat in de Tweede Kamer. Marianne Thieme, dank u wel. Ja, het is bijna zes uur en voordat wij u voor deze week gaan verlaten... bellen we eerst natuurlijk nog even met onze collega van ochtendspits... Peter Grijzen vanuit een vernieuwde studio. We hebben Arend-Jan Boekenstein, een oud vvd kamerlid historicus... verbonden aan de Universiteit Utrecht. En natuurlijk onze commentator, een van de vijf die wij hebben. En uh, we gaan het hebben over Haiti. Een jaar na de aardbeving daar uh, ligt het land er praktisch net zo bij als een jaar geleden. Zo niet erger, terwijl er wel miljoenen naartoe gingen. Hoe kan dat? En we hebben op de bank Benny Volkens. Amsterdammers die kennen hem wel, omdat hij iedere dag bij de oude kerk uh, bij de Dam op zijn buikorgel speelt. Hij is opgepakt door de politie, omdat hij geen vergunning heeft. En hij staat daar echt al tientallen jaren. Fans die zijn uh, verontwaardigd en komen in actie. Benny zit dus bij ons op de bank, samen met een van die fans. En aan de lijn hebben we Jurgen Rijman, want hij wil zijn boete wel gaan betalen. Dat in Ochtendspits. Nou, een hele volle uitzending, Peter. Heel veel succes zometeen. Wij gaan ons zo haasten naar huis dat we iets na 7 uur straks kunnen kijken naar Ochtendspits. En natuurlijk om half 7 op Radio 1, Avondspits. En vanavond, het is echt een WNL-dag. Ook nog uitgesproken WNL. Iets voor half negen met Joost Eertmans. Het is bijna 6 uur zometeen op Radio 1, het Radio 1-journaal. Um... En uh, ja, goed, volgende week dan, uh, zijn wij er weer om twee uur s'nachts. Met nog steeds wakker Nederland. En om vier uur s ochtends een nieuwe aflevering van Nu Al Wakker Nederland. Ik zou zeggen, tot dan.